1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Verslaggever Hans-Jaap Melissen in Libië beschoten, maar hij is oké. Okay. Nieuw besluit: kolencentrale Eemshaven nodig. En Oranje, beste voetbal-elftal van de wereld. In het westen uh, geleidelijk droog. Later komt de zon er zelfs bij. In het oosten is vanmiddag kans op onweer: het wordt 19 tot 25 graden. Morgen eerst zon. Later, vooral in het oosten, kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. En het wordt morgen broeierig warm: 23 tot 27 graden. Het is nog altijd chaotisch en gevaarlijk in de Libische hoofdstad Tripoli. Ook voor onze mensen ter plekke is het gevaarlijk. Verslaggever Hans-Jaap die werd bijvoorbeeld een uur geleden beschoten. Ik sprak hem vlak voor deze uitzending. Hans-Jaap, waar ben je op dit moment? Nou, ik ben nu weggegaan bij de plek waar ik net om uur lag. Uh, maar als je de dag in een context moet plaatsen... dan kan ik zeggen dat het al verdacht stil op straat was deze ochtend in Tripoli. Uh, een pijnlijke stilte. En we probeerden te rijden naar het hoofdkwartier van Gaddafi. Bij één toeringsweg uh, hoorde je veel schieten. En toen uh, raad iedereen je aan om te keren. Ook sommige auto's kwamen met gierbanden daarvan weggereden. Toen werd het stiller weer. En zeiden ze: Ja, we hebben sluifschutters daar achter de compound. Uh, Uitgeschakeld, nu is alles in orde. Nou, toen ik met een paar journalisten de compound opgegaan van Gaddafi. En daar stonden weinig burgers, maar wel veel. In de lucht te schieten, heel veel in de lucht schieten. Toen uh, ben ik even in dat gebouw van Gaddafi gaan pikken, waar, waar die uh, ijzeren voor de deur staat. met een samengeknepen uh, straaljager daarin. En door al dat schieten was onduidelijk in de lucht schieten dat het gebouw inmiddels op vuur lag. Uh, ik hoorde op een gegeven moment een zware knal. Ik zei tegen de rebellen: Wat is dit? Het is, eh, het is allemaal vreugdevuur, niks aan de hand. De stad is voor 100% in handen. Nou, en, Maar vervolgens werd dat veel heviger. En ik liep toen net het grasveld op. Er zit heel veel gras in dat uh, gebied. En toen kwam er een enorme granaat langsgeschoten. Wel nog ruim boven mijn hoofd, maar uh, ik dacht zelf: Van een granaatwerper, de mensen zeggen dat het van een tank was. Um, nou ja, ik ben plat op mijn, uh, op mijn buik gedoken en heb even gewacht, want toen kwam er kwam veel meer weervuur, of dat nou in- en uitgaan was of een mix daarvan, was helemaal onduidelijk. En toen ben ik zo snel mogelijk naar een opening gaan zoeken in die muur van die kofferhoud, want ik kon niet meer de, de algemene toegang nemen, maar uh, de, de, de rebellen hadden op bepaalde plekken gaten gemaakt. En ik liep gelukkig tegen de, de, de, de goede muur aan waar een gat zat. En daar ben ik gauw achter gedoken en heb je al iets meer bescherming. En er waren bevriende journalisten die mij, uh, mij vervolgens in een auto hebben getrokken. En uh, we zijn er weer uitgegaan. Maar dit schetst natuurlijk wel heel ernstig hoe die stad helemaal niet voor 100% onder controle is. Hoe er nog steeds weerstand wordt geboden. En uh, dat zou misschien nog wel even zo doorgaan denk ik. En wie er geschoten hebben, dat moeten, die, uh, dat moeten aanhangers van Gaddafi geweest zijn. Ja, daar ga ik wel vanuit. Het is erg onverstandig om uh, als een rebel op je eigen compound te schieten waar je weet dat er allemaal uh, collega's staan. Uh, dat soort dingen gebeuren trouwens, dat is hier per ongeluk. Want dat soort van de opstandelingen ook alweer vaak in de taal uh, en ook de schoten komen mensen om het leven. Uh, maar nee, dus ook en, en de situatie rond dat hotel, uh, dat, waar journalisten het is ook volkomen onduidelijk, wie daar nu de macht heeft over die straat. Dat Riksos Hotel, dat, uh, nou, misschien horen we daar later nog wat van... maar even de, de, de bottom line mag zijn dat het goed met je gaat. Bij mij gaat het uh, goed, een bla paar blauwe plekken van uh, het wegduiken uh, En, en ja, nu gaan we weer even rustig afwachten, even met meer mensen spreken... van welke plekken van de stad uh, zijn nu uh, gevaarlijk. Want uh, je hoort steeds schieten en dat is echt op dit moment niet alleen maar vreugdevuur. Verslaggever Hans-Jaap Melissen. De Raad van State heeft de vergunningen voor het bouwen van een grote kolencentrale in de Eemshaven vernietigd. En voor RWE essent is dat een gevoelige klap, verslaggever Bram Schillam. Dat betekent vooral dat essent aan de bak moet om uh, een nieuwe vergunning voor elkaar te krijgen. Want het is procedureel dus niet helemaal goed gegaan met die vorige vergunning. Daarom heeft de Raad van State die vergunning en de bijbehorende vergunningen... voor dit moment in ieder geval vernietigd. In de Eemshaven wordt al volop gebouwd aan die centrale. De bouw van de kolencentrale kost miljarden euro's. En dat uh, moet de grootste centrale van Nederland worden. Uh, het proces was onder meer aangespannen de zaak bij de uh, Raad van State door Greenpeace. Rol Schipper van Greenpeace, een van die organisaties. Wat is uw eerste reactie? Nou, dit is hartstikke goed nieuws uh, voor de Nederlandse energievoorziening. Want één kolencentrale minder, en het ziet naar nou uit dat die er uiteindelijk echt niet gaat komen... Uh, betekent dat er veel meer ruimte komt voor schone energie op het Nederlandse net. Maar uh, de Raad van State zegt ook van, nou ja, uh, je kunt ook een nieuwe vergunning aanvragen. Hè? Ja, dat kunnen ze wel doen. Uh, maar het is meer dan een procedurele fout, uh, zoals Bram Schilden hem net noemde. Het gaat echt om grote gebreken in die vergunningen. En daarom heeft de Raad van State ook het uitzonderlijke besluit genomen om de vergunning niet te laten repareren. Maar om hem echt compleet van tafel te halen. Er moet veel meer onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van die centrale voor uh, de kwetsbare natuur in de Waddenzee. En daaruit zou onherroepelijk blijken, volgens ons, uh, dat er... Schade is van die, ja, van die grote vervuilende centrale. En dat betekent volgens ons dan ook dat er geen vergunning kan komen. En uh, is dat ook toch ook niet een probleem dat die centrale. Ja, die wordt al gebouwd. Ze zijn maar vast begonnen met het bouwen van die centrale. Als je gewoon weer een vergunning aanvraagt, dan, uh, dan hoeft de bouw niet eens te worden stilgelegd, bij wijze van spreken. Dan kunnen ze zo weer door. Nou, waarschijnlijk komt die vergunning er dus niet. En um, het zou uh, heel uh, goed van goed fatsoen getuigen als Essent uh, nu en ook zou stoppen met bouwen. En de bouw netjes zou stilleggen totdat het duidelijk is of er inderdaad zo'n nieuwe vergunning nog zou kunnen komen. En dat zou ook de reactie moeten zijn van Essent? Ja, die zouden nu gewoon uh, keurig moeten stoppen. De rechter heeft gezegd dat hun vergunning niet klopt. Uh, zonder die vergunning had je ook nooit mogen beginnen met de bouw van zo'n centrale. Het is al heel brutaal dat ze toch zijn gaan bouwen, ondanks dat die vergunningen niet definitief waren. Maar nu dan duidelijk is dat er echt heel veel mis mee is, zou Essent ook netjes moeten stoppen. Heeft u al een reactie gehoord van Essent? Wij nog niet, maar... Nee, ik heb nog niets van ze gehoord. Ik, uh, ze zijn nog hard aan het nadenken, denk ik. Rolf Schipper van Greenpeace, dank u wel. De instelling die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt is positief over verbeteringen bij vier opleidingen van In Holland. Eerder dit jaar dreigde staatssecretaris zelfstra die vier opleidingen met sluiting, want het niveau daar was ver onder de maat. Ze moesten drastisch verbeteren. En de NVAO, die de instellingen keurt, die laat zich nu in een tussenrapport optimistisch uit over die aangekondigde verbeteringen. Volgens de NVAO zijn er nog steeds punten van aandacht, maar als de opleidingen de gekozen aanpak doorzetten, dan krijgen ze mogelijk een positieve. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De brand bij chemiepak in Moerdijk, daar is ontzettend veel misgegaan. Dat schrijft de inspectie Openbare Orde en Veiligheid in een rapport. Ook op het gebied van de voorbereiding was er een hoop mis. Dat zegt het hoofd van die inspectie, Gert-Jan Bos. De inspectie komt tot het oordeel dat aanvankelijk de gemeente Moerdijk... en later ook de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant... steken hebben laten vallen in de voorbereiding op wezenlijke risico's... binnen het eigen verzorgingsgebied. Met name bij de gemeente Moerdijk was onvoldoende sprake van risico- en veiligheidsbewustzijn. Het gemeentebestuur is tekortgeschoten in het nakomen van de verplichting om de weer zorg op orde te krijgen. En Theo Verbrugge was bij die tweede persconferentie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Allemaal persconferenties en ook van de gemeente Moerdijk. Theo, trekt iemand zich wat van die kritiek aan? Um, uiteindelijk wel, maar het is heel vreemd. Het is net of dat je naar twee soorten branden hebt zitten kijken. De burgemeesters van uh, Breda Tilburg hadden een filmpje gemaakt over de brand... en hadden vol lof uh, verhalen over de brandweer. Hoe ze die brand uh, in Moerdijk bestreden hadden. Terwijl we eerder vanochtend hoorden dat er van alles mis was gegaan. Dus het was net of dat we naar twee verschillende branden uh, zaten te luisteren. Het vreemde is dat de burgemeesters zeggen... We delen wel de conclusie van die commissie met die kritiek. Dus we gaan alle, uh, alle aanbevelingen gaan we wel opvolgen. En uh, dat betekent dus dat ze eigenlijk ook weer min of meer zeggen... Dat we, dat we zijn toch juist de conclusies getrokken... terwijl ze het niet eens zijn met wat er gezegd werd. Dus dat is een hele vreemde situatie, was dat uh, vanochtend. Uh, laten we even luisteren naar de burgemeester... die voorzitter is van die veiligheidsregio, de heer Nordanus van Tilburg. En onze opvatting is dan ook dat door het optreden van de brandweer voorkomen is dat een grote brand uitgelopen is op een daadwerkelijke catastrofe. En eigenlijk, als je op deze manier ook terugkijkt... en zo kijken wij als bestuurder ook op terug... dan zijn de keuzes die de brand weer moest maken... eigenlijk in een split second moest maken... dat zijn toch de juiste keuzes geweest toch de juiste keuzes. Maar ja, er gaan wel de conclusies allemaal opvolgen van die kritische rapporten. Wat ga je dan merken in de toekomst als je kijkt naar de brandbestrijding? Nou, dan zul je merken dat er uh, nu nog meer serieus gekeken wordt... naar een uh, bedrijfsbrandweer. Dus dat betekent een brandweer uh, ter plekke daar op het industrietrein Moerdijk. En dat zal ook betekenen dat in heel Nederland... goed gekeken gaat worden naar alle veiligheidsplannen... en of we die brandbestrijding niet uh, beter en anders moeten organiseren. Dus dat zal zeker de conclusie zijn na al die rapporten van vandaag. Dus voor heel Nederland gaat het dan gelden? Precies. Overal zal opnieuw gekeken worden. Is een bedrijfsbrand weer op sommige plekken belangrijk? En kan zo'n kleine brandweer zoals Moedijk dat had... zo'n grote brand er eigenlijk wel aan? Duidelijk. Theo Verbrugge. Het dodental bij het Belgische popfestival Pukkelpop... dat staat nu officieel op vijf. Een zwaar gewonde is vandaag overleden. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. Bij het drama raakten drie Nederlanders zwaar gewond. Drie lichtgewonde Nederlanders zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. U weet het, door plotseling noodweer op dat festival Pukkelpop vorige week waaiden bomen en tenten om... waardoor in totaal zo'n 150 bezoekers gewond raakten. Eerder deze week was de verwarring ontstaan over het aantal doden... dat werd teruggebracht van vijf naar vier. En nu staat het dus officieel op vijf, omdat er dus weer iemand is overleden. En morgen is er een herdenkingsplechtigheid... voor de slachtoffers bij Pukkelpop. Naar Parijs, naar de wereldkampioenschappen judo. Dex Elmond stond in de derde ronde tegen de Chinees Liu Wei. En Theo Plachard, hoe is dat gelopen? Hij heeft het gered, maar met moeite in de verlenging. Hij kreeg eerst zelf een straf vanwege passiviteit. En toen kreeg hij ook de Chinees een straf, omdat hij niet actief genoeg was in de ogen van de scheidsrechters. En dat was voldoende voor Elmond om die partij te winnen, met moeite dus. Maar hij zit bij de laatste 16 en blijft voorlopig op koers richting het podium. En zijn volgende tegenstander, dat wordt een Venezolaan, Antonio Rivas. Wij hebben hier gekeken of we iets van deze man hebben kunnen vinden. Maar dat blijkt wat moeizaam te zijn. Het internet uh, ligt plat. Hij staat ook niet in het boek met de favorieten. Maar uh, uit bekende bronnen hebben wij vernomen dat hij slechts één worp heeft, een schouderworp. En uh, wel aan de rechterkant. En dat weet Elmond. Dus die moet hij zien tegen te houden. En dan heeft hij volgens mij goede kansen om verder te gaan. Kan hij zijn strategie op aanpassen. Op Rief was dus. Dat was het heel plasjaar. FC Twente probeert vanavond het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. En dan moeten ze wel uh, winnen bij Benfica. Want de eerste wedstrijd vorige week in Enschede eindigde in 2-2. En aandachtig toeschouwer is Bles De Zwitser is op uitnodiging van zijn oude club Twente in Lissabon. Hij beseft dat Twente door het gelijke spel in het nadeel is. Maar hij vindt dat ze in een goed resultaat moeten blijven geloven. Daar is de first leg. We played goed. Ik weet het niet. We hebben een handicap van twee goals, maar tomorrow is een nieuwe game een nieuwe kans en alles is mogelijk. We moeten have to De wedstrijd tussen Benfica en FC Twente begint vanavond om kwart voor negen. 12 over 1 verkeersinformatie. Wijland staan bij de ABB. Er staan verspreid over het land een aantal files. In het zuiden is dat op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Urmond 2 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer open. Loopt daar dan nog wel vast op de A76 vanuit Heerlen. Voorknoopend Kerensheide 2 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaden. 3. A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de Afrit Beek 4 door een gestrande vrachtwagen. De linkerrijstroom is dicht. En de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft drie kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Mijnland Zwaan en de hoofdpunten van het nieuws nog een keertje. Verslaggever Hans-Jaap Melissen is onder vuur genomen in Tripoli. Maar op wat blauwe plekken van het wegduiken na gaat het goed met hem. De Raad van State heeft de vergunningen voor de kolencentrale van Essent in de Eemshaven vernietigd. En er is veel misgegaan bij de bestrijding van de brand bij Chemiepak in Moerdijk. U bent op de hoogte, dit was het NOS Journaal. De uitgebreide versie, zometeen Jurgen van den Berg weer het vervolg van lunch. Ontdek de parel van Mexico aan de Stille Oceaan... en boek nu winterzonvakantie naar Puerto Vallarta. De allerhoogste vroegboekkorting en 50 euro extra flitskorting per persoon. Vliegersvluggen vroegboekers vliegen veel voordeliger. Arke.nl dacht het wel.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 Goedemiddag allemaal. Waar blijft het linkse antwoord op het kabinetsbeleid van premier Rutte en de Zijne? Dat vraagt René Cooperis zich af, columnist en lid van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Hij is hier om het uit te leggen. Deel 3 van het radiodagboek van Robert en Brink. In zijn beginjaren was hij presentator van het jeugdjournaal. En mensen vragen hem al jaren of hij niet terug wil naar de journalistiek. Een journalist die wil gewoon het naadje van de kous weten. En daar ben ik te weinig voor geïnteresseerd in de ander. Ik zou toch meer het showy element in het gesprek laten prevaleren in plaats van dat ik nou echt zo graag tot de kern zou willen komen. Daar ben ik helemaal niet naar op zoek naar die kern. En de halftweze er wordt nog steeds gevochten in Libië... maar algemeen wordt toch wel aangenomen dat dictator Qaddafi van het toneel is verdreven. En nu dan? En hoe moet het verder? En moet het Westen betrokken blijven bij de wederopbouw van Libië? En hoe moet dat dan allemaal gebeuren? Het zijn allemaal vragen. Uh, gevat in één stelling, en daar zijn we benieuwd van of u ermee eens bent of mee oneens. De stelling luidt, het Westen moet een actieve rol krijgen in het nieuwe Libië.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 We zitten nog altijd in de economische crisis. Het is hommeles met het pensioenakkoord, aanstaande forse bezuiniging... en ook nog eens een keer een eurocrisis op de koop toe. De wereld staat in brand, de politiek heeft zijn handen vol... en toch krijgt het kabinet Rutte veel complimenten, veel lof, veel waardering. Maar waarom hoor je links zo weinig? Vraagt cultuurhistoricus en columnist René Cuperen zich af. Links moet harder optreden tegen dit rechtse kabinet, vindt hij. Progressief Nederland faalt in het bieden van weerstand aan Rutte 1... En daarvoor moeten ze de handen ineens slaan. Lunch vraagt zich af, waar blijft het progressieve antwoord op dit kabinet? Dat zeggen wij eigenlijk een beetje in de, in, in de navolging van René Couperes. Die is hier, schrijft ook columns voor de Volkskrant. Welkom. Klopt, ja, dankjewel. En u bent dus verbonden aan, aan de Partij van de Arbeid. Uh, u roept dit intern, neem ik aan, ook heel vaak. Ding ding van de Partij van de Arbeid. Ik roep, ik roep dit heel veel, ja. En wat zeggen ze dan? Dat klopt. Uh, Cohen en de zijne. Dat, ja, overigens, ik, het valt tegen volgens mij met, met de lof voor het kabinet Rutte. Dat, dat heb je iets te over, overdreven. Dat oh, valt nog ja. wel tegen. Voor de persoon Rutte in ieder geval. Is ja, wordt ook wel iets minder na de zomer. Hij is niet zo lekker de zomer uitgekomen. Mensen vinden, vinden het ook kabinet... communicatiefouten maakt hij ja. en zo. Dus, maar en maar die... mensen vinden het kabinet daadkrachtig. In de nou, peilingen staan, nou. staan de partijen die erbij betrokken zijn toch, toch redelijk goed. Ja, de laatste peiling van de hond was ook ingewikkeld. Hè? Dat komt door die eurocrisis. Mensen zijn enorm he, onzeker over wat er met die euro gebeurt. En ook over de manier waarop dat gepresenteerd wordt. En of, of de politie wel in, in controle zijn over die euro. Ja. He, en dat slaat ook op dit kabinet neer. Je, als je als ziet hij... dat, de, dat de peilingen ook voor dit kabinet enorm aan het veranderen zijn. Maar, maar, maar ook voor de oppositie. Het is niet helemaal ja, hoogjoukend. Nee nee, dus. nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, mijn punt is... He, de, de, de, dat was de aanleiding van die column van... We gingen er allemaal van uit, he, dit is eigenlijk het meest rechtse kabinet... wat Nederland ooit gehad heeft, he, met het CDA op zijn allerrechtst... He, met Verhagen en Hillen die dat ook willen, die het heel recht CDA willen... met Rutte en met Wilders... En er zou een kabinet komen waar rechts-Nederland zijn vingers bij aflikten. En toen hoopte ik dus, nou, dat is mooi, dat is goed voor de democratie... want dan komt er ook een linkse oppositie... waar links-Nederland zijn vingers bij kan aflikken. En dat is mij tegengevallen. Daar ging die kolom over. Van waarom lukt het niet aan de progressieve partijen... om een helder, botsend alternatief te maken voor dit kabinet Rutte? Waarom lukt dat niet? Want dat is heel belangrijk voor de democratie. Ik zou dat nog even uitleggen. Ik heb wel, omdat we, we leren als burgers heel veel van botsingen in de politiek. He, een van de problemen is dat heel veel mensen zijn hun vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. He, dat, dat, dat zit ook onder die kolom. Mensen zijn hun geloof in de politiek kwijtgeraakt. Heel veel mensen. En dat heeft ook te maken met een beetje de Nederlandse cultuur. Dat er heel veel dingen gebeuren in de achterkamers. Je ziet het poldermodel of gebeuren door het Centraal Planbureau. En die botsing in de politiek tussen links en rechts... heb je heel he erg nodig als burgers... Dat om een weet de zaak op scherp, zegt u. Dan wordt het duidelijk ja. voor iedereen hoe het, hoe het ligt. Ja, en, maar is hij is ja, die... betrokken bij de ma belangrijke maatschappelijke vragen? Nou, even twee voorbeelden daarover. Kijk, één van, Ik vind het dus heel goed dat er, even, dat er binnen de FNW een strijd is over het AOW en het pensioen. Want alleen daardoor weten wij nu zoveel van het pensioenplan... Hè, wat er uit het poldermodel ja. gerold is. Ja. Dus, nee, maar zo'n conflict is dus nodig om burgers betrokken te houden... en, betrokken en, en politiek, weer geloof in de politiek te laten krijgen... dat er ook alternatieven zijn. Ja. Het grote gevaar in een hedendaagse samenleving is... Hè, je zegt de wereld staat in brand... maar de politiek doet alsof er maar één manier is om die brand te blussen. En dat is een heel vals ja. idee. En dat is, maar een heel is, die, is die manier dan uh, loopt die manier om het op te lossen, nog altijd volgens de scheidslijnen van links en rechts? Dat is de vraag, voor... volgens mij, Anno 2011. Ja, nee, dat is een heel goed punt. Dat is een heel goed punt. Eh, kijk, eh, nou, voor een deel. Er zijn een heleboel vraagstukken, gaan nog wel zeker over die scheidslijn tussen links en rechts. De macht van het geld is heel erg groot geworden in onze type samenleving. In die column staat ook, waar ik bang voor ben, is dat Europa een soort sluipende Amerikanisering meemaakt. Als we niet oppassen, dan eindigen we in een soort Amerikaanse samenleving. Waar de macht van het geld heel groot is, waar de ongelijkheid enorm toeneemt, waar criminaliteit heerst. Die tendens zie je in Europa, nog sterker in Duitsland, in Engeland en in Nederland. Maar dat is een snoeiharde ontwikkeling. En daar heb je wel degelijk weer een soort linkse... En rechtse tegenstelling voor nodig om dat op zo'n Europees te kunnen oplossen. Ja. Tegelijkertijd is er een nieuwe tegenstelling, want daar doe jij op: hè, tussen populisme en establishment. Of, of, of, ik weet niet of je daar... Nou ja, dat kan, maar ik, volgens mij... Ik, ja. voor mij kijken mensen ook heel praktisch tegenwoordig. Ik bedoel, als je, als je nu naar het politieke spectrum kijkt... wat je van de PVV vindt, maar die zijn zeg maar, op bepaalde punten... zou je ze zelfs links kunnen noemen. Terwijl ze mm -hmm. op andere punten juist heel rechts zijn. Is dat nou een links- of een rechtse partij? Nee, dus het loopt, het, sociaal -economisch, is dat loopt... Sociaal-economisch zijn zij wel links aan het worden. Hè? Ze, waren, ze zijn natuurlijk een afsplitsing van de rechtse PVVD. Maar Wilders heeft zijn hele koers op sociaal-economisch gebied... aangepast aan links, om een beetje tegen de SP aan te leunen. Dus op sociaal-economisch gebied zie je die links-rechts tegenstelling nog vrij hard. Ben je voor de private sector of ben je voor de publieke sector? Ben je voor... Wil je ervoor zorgen dat de laagbetaalde ook respect in onze samenleving krijgen of niet? Dat zijn toch wel hele klassieke thema's. En daar moet je niet al te postmodern over doen. Die zijn nog steeds geldig. Mm. In welke samenleving dan ook. Het gaat altijd over macht. Het gaat altijd over de verdeling van geld. Dus links en rechts zijn hele klassieke onderwerpen. Alleen er komen culturele onderwerpen overheen. Migratie, Europa. Die dat links-rechts klassieke tegenstelling die dat die, die, die wat in de war gooien. Nou, ja. Ja. Ja, sterker nog, wat, wat er uit ja. de koken van de Partij van de Arbeid komt... de laatste keer, uh, dat we daar iets van mochten vernemen... <laughs> is, was een beetje... Je bent wel heel cynisch. Nou, ja, nou, ik, ik lees ook alleen maar de kranten. en uh, Dat mm -hmm. was een uitgelekt stuk waarin werd gesuggereerd... Oh, dat, dat, we, ja, dat we wat ja, meer ja. richting de PVV moesten, zei, zeiden ze vanuit PvdA-kringen. Ja, dat was in mijn, in mijn vakantieperiode. Heb ik niet helemaal goed gevolgd <laughs> hoe dat ging. Ja, uh, ik bedoel mij, maar, dat, broer, waar, was, waar moet je terecht? Was dat non-nieuws? Ja. Nou nee, ik, daar kijk, nee, maar ook daar links-rechts. Daar, ook daar moeten alternatieven worden gevormd. Hè? Dus een van mijn... Hè, deze, ik vind dus ook pro, de progressieve partijen. En daar zit ook tegenstelling in. Maar dat die, ik vind dat die te weinig met elkaar... een gesprek voeren over die verschillen en overeenkomsten. Ik zou heel graag deze ers de SP'ers... met elkaar een gesprek hebben over... Hoe, verschillende, hè, hoe verschillend ze aankijken tegen sociale politiek. En nu zie je dat die partijen... dat heeft ook met... met ook met de samenleving te maken. Iedereen zit in een soort lifestyle-partijtje. En zijn erg naar binnen gekeerd en, en, en, en weinig gericht op elkaar. En dat is volgens mij iets wat heel erg nodig is. Zowel binnen rechts als binnen links. Om weer de kiezer, de burger, alternatieven te bieden. Nou, dat is ook aangekondigd na de verkiezingen. Dat uh, PvdA, uh, GroenLinks en SP uh, meer met elkaar zouden gaan overleggen. Ja. In ieder geval meer samenwerken. Maar we zien daar niks van. Nee, voor een deel gebeurt dat wel ach, onder, onder, onder, wat zou ik, bij, bij wetenschappelijke bureaus als, als die van mij. Hè, dat is onzichtbaar. Politici zijn er nog niet zo bij betrokken. Daarom doe ik ook zo'n zo oproep. Van, er moet meer gebeuren, er moet meer gesprek. Dat is een beetje de proeftuin ook. Dat is een beetje de proeftuin. Hè, dus we gaan binnenkort weer een bijeenkomst beleggen met al die wetenschappelijke bureaus. Van GroenLinks, SP, D66 en mijn eigen Jari Beckman Stichting. Hè, maar ik zou willen dat meer politici zich da dat, die dat belangrijker vinden. Dat die niet alleen maar in campagnetijd of in verkiezingstijd of in informatietijd zich ...tot elkaar gaan verhouden, maar dat ook nu doen. Omdat, hè, dat is nodig om het wantrouwen van mensen in de politiek te doorbreken. Ja. Dat is mijn punt eigenlijk. Als je dan zegt, als je de, volgens die scheidslijnen wil laten lopen... ...dus dan hebben we nu een rechtskabinet met uh, CDA en VVD en gedoogpartner uh, PVV. Ja. Wat je daar, je kunt er van alles van vinden... ...maar wat je, de, de indruk die zij wekken met z'n drie is dat ze, nou ja, dat ze hand in hand gaan... En, en, ...en voor staan voor waar zij voor willen staan. En dat missen we dus aan de andere kant een beetje. Ja, nou ja voor een deel, we hebben natuurlijk een beetje een raar kabinet nu. Hè. We hebben een minderheidskabinet, wat soms gedoogd wordt door de BVV. En soms, waar het gaat om Europa, gedoogd wordt door de progressieve partijen. Ja. Dat maakt het... Pas dat... nog, met het euro-pakket. met de Maar moet de PvdA dan op dat moment, uh, zeg maar, ouderwetse oppositie voeren? En gewoon zeggen, nou ja, we kunnen op deze manier het kabinet heel lastig maken. Of moeten ze toch voor hun punt staan? Want zij vinden namelijk nou. ook dat de euro gered moet worden. Nou, dat, dat, vind ik, dat is op zich goed. Alleen ze moeten daar meer wisselgeld voor vragen. Ze moeten hun huid duurder verkopen. He, dus ze mogen dat wel gedogen, maar dan moeten ze in ruil daarvoor... iets van het kabinet Rutte terugkrijgen. Dat de bezuinigingen minder neerslaan aan de onderkant van de samenleving. Of in de zorg. Of ze moeten iets sociaals in Europa organiseren als, als, als tegenwicht. Ze zijn te lief. Ze, ze zijn iets te lief. De, de politiek gaat over botsingen van ideeën en meningen. En wat mij betreft zou dat iets harder mogen. U, u spreekt de Cohen natuurlijk wel eens. Uh, wat, wat zegt hij dan? Want hij is juist hij... de verpersoonlijking van niet, nou misschien wel van te lief. Nou, nou hij, ik, volgens mij is hij uh, het in grote lijnen hier wel mee eens. Hij was ook de initiatiefnemer van die brakke grondbijeenkomst toen uh, ergens in Amsterdam... waar die drie partijen voor het eerst zo samenkwamen ja. in een campagne. Ja, daar is toch ook een beetje uiteindelijk schampeltjes over gedaan. Lang niet iedereen kwam uiteindelijk meer. En, en ja, het was een leuke bijeenkomst. Oh, het was maar... wel leuk, ik ben, was erbij. En, maar, en ik, maar ik vind dus jammer dat het daarbij gebleven is. En je ziet dus een soort reflex in die partijen om weer naar binnen te keren... en niet te open naar buiten. Ik kijk, partijen zijn ook vrij zwakke clubs geworden in onze samenleving. Dus we hebben ook elan nodig buiten de partijen. We moeten mensen binnenhalen in die politieke discussies die nu tussen de partijen inzweven. Uh, die die buiten die partijen staan. Ik bedoel, hoeveel mensen ken jij die lid zijn van partijen? Dat zijn veel te kleine aantallen. In hmm. hoeverre daar... zit dat in personen die die mensen binnen moeten halen? Ja. Uh, nou, het, gaat, het heeft te maken met de cultuur van die partijen in Nederland. Die moeten zich open, openbreken. Dat geldt voor links en voor rechts. Die moeten zich aanpassen aan het feit dat de verzuiling... toen iedereen nog een vaste aanhang had, dat dat voorbij is. Dat je dus, het, toen werd er meer gecommuniceerd met de achterban dan nu... terwijl je nu helemaal geen achterban meer hebt. Dus de communicatie moet nou eigenlijk honderd keer sterker zijn... dan in de jaren 30 en 50. Maar je ziet het omgekeerde. En daar krijg je dus een soort regentesk idee van de politiek van... waar het populisme een antwoord op is. En dat moet doorbroken worden willen we onze democratie levendig houden. Wie moet daar het voortouw nu nemen dan? Bij die samenwerking op links? Uh, nou, ik denk dat wat wij aan het doen zijn met die bureaus op ideeënvlak, dat dat belangrijk ja, is. He, goed, dat is een soort is de laboratorium. Ja. En dan moeten politici opstaan. Ik denk vooral een nieuwe generatie. En ook wel, er gebeurt ook wel, dat is ook niet zo zichtbaar in Den Haag en in Amsterdam en zo. In, in provincies, he, in, in, in Friesland en in Limburg en in Zeeland, waar partijen heel klein zijn geworden. Soms in Goes of in, he, of, of in Heerlen... waar bijna geen partijleden meer over zijn. Daar zie je dat van onderop allerlei partijen samenklonteren, wel samen klonteren. Wel He, Zo is het CDA ooit ook ontstaan via allerlei uh -huh. on onderop-initiatieven in dorpen en steden. Dat soort ontwikkelingen zie je ook wel in die progressieve familie. Gaat dat er gebeuren? Eén grote progressieve nou, partij? Ja, dat dacht ik wel. dat je dat zou vragen. Dat is de laatste vraag. Dat gaat mij veel te ver. En daar moeten we ook helemaal niet heen. Uh, we moeten alleen nie, iets in ieder geval... Kijk, de kiezers zijn op drift he, in heel Europa en in Nederland ook. Dus je moet een verleidelijk verhaal maken voor de komende verkiezingen. Dat er voor het eerst misschien een echt alternatief... tussen rechts en links uh, te, te bieden valt voor de kiezer. Dat lijkt me eigenlijk voor de democratie heel belangrijk. En dat is ook een belangrijk antwoord... op dat wat panische populisme wat overheerst. We krijgen straks sprintjesdag, dus we wachten met spanning af... wat, wat links daar dan gaat tegeninbrengen. Zou ik maar doen. En intussen blijft u op de achtergrond de boel daar een beetje opporren. Zullen we dat afspreken? Ja, We hebben een heel goed plan. Bedankt voor de komst: hier, René Cuperes. Dank je dus wel. Het radiodagboek. Deze week met... Robert de Brink, programmamaker-presentator. Ik eh, ga deze week slapen in het Overmiddelland Huis. Ik eh, presenteer de jaarpresentatie van RTL. En nog veel, en veel meer. Hey, die presentatie over RTL's komende televisieseizoen... die begint over vijf minuutjes. Maar eh, er moest vanochtend wel even voor gerepeteerd worden natuurlijk. Ja, we staan in de voorhand van nieuwsseizoen The Voice. We hebben fantastisch nieuwe kandidaten. Stel je eens voor... Als je die stem mooi vindt en dan draaien. En dan zijn ze er. De kandidaten van The Voice. Hupsakee of zoiets. Nou, spannende dag, denk ik, voor het bedrijf. Het moet wel even goed, natuurlijk. Het moet... Kijk, dit is, het is niet zomaar een lolprogramma, Het moet allemaal heel duidelijk worden... om een heel modern woord te gebruiken. Gecommuniceerd worden. Dus het moet wel precies zo gaan, zoals iedereen het bedacht heeft. Dus het is niet de Robert Brink show. Het is gewoon... Uh... Even zeggen wat er staat. Ja, en dan uh, dat ze nog kunnen napraten enzovoort enzovoort. En het eindigt, eindigt het met de wrap-up. Ja, maar ook bij het jeugdstraat heb ik altijd gezegd... ik ben geen journalist, ik ben een presentator. Ik lees de teksten van de journalisten. En die staat natuurlijk niet helemaal waar, want ik weet ook wel wat. En ik, ik snap ook wel hoe het werkt. Maar ik heb niet de pretentie om uh, de journalist uit te hangen. Daar ben ik ook nooit voor opgeleid, trouwens. Kijk, een journalist die wil gewoon het naadje van de kous weten. En daar ben ik te weinig voor geïnteresseerd in de ander... Ik zou toch meer. Ik zou toch ook altijd het, het showy element in een gesprek laten prevaleren. In plaats van dat ik nou echt zo graag tot de kern zou willen komen. Daar ben ik helemaal niet naar op zoek naar die kern. Als mensen hem willen vertellen, ik vind het prima, maar ik ga niet tot het gaatje. En wat wordt er toe van... Toen er een aantal programma's afliepen, toen was het even spannend en contracten afliepen. Het was even spannend wat Robert de Brink bij uh, RTL4 ging doen, inderdaad. En toen heb ik me best even terug moeten vechten. En dat kun je eigenlijk maar op één manier doen. Door niet uh, mokkend in de hoek te gaan zitten... maar met evenveel plezier de programma's gaan doen... die je dan op dat moment kan gaan doen. Nou, er zaten ook wel dingen bij die ik uh, liever meteen uh, was vergeten. Waarvan we de namen ook niet meer zullen noemen. En het grappige is, het werkt altijd zo... dat de meeste mensen dat ook al lang zijn vergeten, dus dat gaan we ook zeker niet doen. Ja. En, nou, uiteindelijk komt alles dan weer goed. Ja. De collega's hoeven niet te merken dat ik stiekem nee. wat oplees af en toe. niet. Weet ik niks. Te blote hoofd. hand. <laughs> dat is natuurlijk wel één dingetje. Het is helemaal hartstikke leuk, zo'n perspresentatie. Maar al die collega's die zitten natuurlijk hier zo aan te turen. Van, mm, heb je hem ook. Waarom <laughs> mag hij dat doen? Ja, ja. Maar waarom ja. hebben ze ja. mij niet gevraagd? Ja, precies. Ja. Ja, daar houden mensen natuurlijk niet van. Hè? Van, oh jee, ik ben zo zielig, ik ben zo zielig. Nou, was ik dat ook niet echt. Maar, nou ja, dat uh, heb ik wel eens gezegd ook. Dat Henny natuurlijk wel heel erg... Uh, ja, dat, dat natuurlijk misschien net iets te veel is gaan doen. Ja, dat kan wel, ja. En um, wat ik meer bijzonder vond op mijzelf mezelf te ontdekken... is dat ik het echt nog wilde. Ik kan me ook voorstellen dat ik over een paar jaar denk van... nou, jongens, het is hartstikke leuk geweest... En nu ga ik eens even, uh, uh, niet wat anders, maar iets rustiger doen. Of uh, niet meer primetime, weet ik wat. Dat kan ik wel voorstellen. Ja, dit is de tekst. Bedankt voor uw komst. <laughs> Boven is een plakje cake. Het Radiodagboek van Robert Ten Brink, gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen, stand.rel. Het Westen moet een actieve rol krijgen in het nieuwe Libië. Daar gaan we zometeen uitgebreid over doorspreken. Met u erbij natuurlijk ook als luisteraar en met Dick Leurdijk, veiligheidsexpert en politiek commentator. Eerst is u nu Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij het hoofdkwartier van de Libische leider Gaddafi zijn hevige gevechten aan de gang. In een hotel in de buurt van Gaddafis hoofdkwartier in Tripoli zitten zo'n 35 buitenlandse journalisten vast. Er zijn gevechten rondom het hotel en in het hotel zouden gewapende aanhangers van Gaddafi zijn. Een van de mensen die zwaar gewond raakten bij het Belgische popfestival Pukkelpop is vandaag overleden. Daarmee komt de dodentaal op vijf. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Door plotseling noodweer op het festival vorige week... waaiden bomen en tenten om. De vergunningen voor de kolencentrale van Essent in de Eemshaven... zijn vernietigd door de Raad van State. Volgens de Raad is er niet goed gekeken naar de mogelijke nadelige gevolgen... voor de beschermde natuurgebieden bij de Eemshaven. Essent kan niet tegen de uitspraak in beroep... maar kan wel een nieuwe vergunning aanvragen. En vier opleidingen van hogeschool in Holland hebben hun kwaliteit flink verbeterd. De instelling, die de, de instelling die al die scholen keurt, is positief over de verbeteringen. Staatssecretaris Zelstra beslist komend voorjaar of de opleidingen van in Holland kunnen blijven bestaan. En tot zover het nieuws van dit moment. ANEB verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat Fiden aan een ongeluk bij hoogmade 3 kilometer. Veel vertraging is er op de A12, Arnhem richting de Duitse grens... tussen Duiven en de afrit Beek, 9 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Duitsland kan beter een andere grensovergang nemen... bijvoorbeeld ten zuiden van Nijmegen via de A77. De A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft Noord, 4 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de rechter dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Libië staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De grote vraag is nu uh, of dat nieuwe Libië dat er dan ook op een bepaalde manier uit gaat zien. En hoe is dat dan? En wie gaat er helpen bij de opbouw van? Volgens minister Roosentaal kan de internationale gemeenschap in ieder geval aan de slag. En dan hebben we het in eerste plaats over een leidende rol voor de Verenigde Naties. We hebben het verder over een ondersteunende rol voor andere internationale organisaties... zoals de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie. En eventueel ook voor wat betreft een aantal specifieke punten de NAVO. Is het goed dat het Westen verantwoordelijkheid neemt voor de opbouw van het nieuwe Libië... of moeten de Libiërs straks zelf aan de slag, eventueel met hulp uit de eigen regio? Ik praat erover door met veiligheidsexpert en politiek commentator Dick Leurduik. Uh, dag meneer Leudijk, Go goeiemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Mag u alleen maar ja of nee op zeggen? Dan zometeen uitgebreid over de stelling natuurlijk. Hier komen ze. Libië is voor het Westen belangrijker dan Syrië. Dan? Syrië. Um, nee. De NAVO doet tot nu toe alles volgens het boekje. Ja. Gaddafi wordt vandaag of morgen gevonden. Ja. Ja, oké. Okay. Dan de stelling. Het Westen moet een actieve rol vervullen in het nieuwe Libië. We zijn natuurlijk als, uh, ook benieuwd wat u daarvan vindt als luisteraar. Uh, eens of oneens, dus. Sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En u kunt ook twitteren, eens of oneens, Doe dat dan met hekje standpunt. Het Westen moet een actieve rol vervullen in het nieuwe Libië. Meneer Leurdijk, eens of oneens. Daar ben ik het helemaal mee eens. Vertel eens waarom. Nou, omdat ik geloof dat er geen alternatief is. De eh, Libiërs eh, zullen in de eerste plaats zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de wederopbouw van eh, Libië. Van het Libië na de val van eh, Gaddafi. En eh, ik zou zeggen, eh, in, eh, vervolgens betekent dat dat de buitenwereld, de internationale gemeenschap, eh, die Libiërs daarbij eh, actief moet, moet steunen. De internationale gemeenschap is zich ook al aan het voorbereiden, geloof ik. Er waren ambassadeurs bij elkaar van de NAVO-landen. Ja, nou, kijk, de internationale gemeenschap is eigenlijk al langer bezig met het, niet alleen met het verloop van het conflict in, in Libië, maar ook al met de vraag wat er na de val van het regime van Gaddafi moet gebeuren. He, de, interessant is om te zien, en het is goed om daar nog eens even bij stil te staan, dat in de afgelopen maanden een aantal landen al een voorschot hebben genomen op die discussie die we nu geleidelijk aan gaan voeren. Met name ook door de erkenning van de nationale overgangsraad. Ja. Uh, landen als, uh, als Engeland, Frankrijk en Italië... hebben die Nationale Overgangsraad erkend als de wettelijke vertegenwoordiger van het, uh, van het Libische volk. Ja. En hebben toen, toen ze dat deden, een aantal weken geleden... daarmee dus al afstand genomen van Gaddafi. En met die Ja, committeer je daarmee ja, dan ook onmiddellijk aan de wederopbouw van, van Libië? Nou, dat... Dat zeg ik niet, maar, maar, maar daarmee hebben die westerse landen... door zo'n uitspraak nadrukkelijk gecommitteerd aan de wederopbouw... van dat uh, nieuwe Libië. En daar ligt, denk ik, de politieke betekenis van die uitspraak... in, in, in een eerder stadium. Ja. Um, de NAVO-ambassadeurs zijn bij ingeweest. En uh, zij zien voor zichzelf uh, de NAVO-landen dus wel een rol... bij het trainen van het leger en veiligheidsdiensten. Is dat een goed idee? Ja, dat lijkt me wel, want ik denk dat iedereen het over eens is dat de allereerste prioriteit voor de situatie in Libië na de val van het regime van Gaddafi is het bewaren van de openbare orde. He, iedereen is bang voor een herhaling van de, van de incidenten die we zagen na de val van het regime van Saddam Hussein in, in Irak. En um, om dat te voorkomen is, is de eerste prioriteit nu ervoor te zorgen... dat de stabiliteit op de, en de openbare orde uh, in, uh, in, in Libië gehandhaafd te blijven. En daarvoor heb je dan natuurlijk ook een functionerend veiligheidsapparaat nodig. bestaande uit met name dan uh, een, een, een adequaat politieapparaat en het leger. En uh, ja wat dat betreft uh, staan we nu eigenlijk aan het begin van een hele nieuwe ontwikkeling... een nieuwe fase ook in de ontwikkeling van Libië... Waarbij, uh, waarbij het onontkoombaar is dat de internationale gemeenschap op verzoek van de Libiërs zelf uh, een bijdrage levert aan die wederopbouw en de Libiërs moeten daarbij zeg maar de leiding geven, dus het sturend zijn in de verdere ontwikkeling van de interne verhoudingen in Libië. Dat, dat zou die overgangsraad uh, moeten zijn. Um, ik lees uw reactie nou, voor. Oh ja. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, deze Nationale Overgangsraad heeft eigenlijk nog geen formeerde status. He, wat, we dus, wat we dus moeten zien te krijgen is, een, is, ja, is toch een, een erkenning... Van de, nu, van, de, van, de, van de nu ontstaande situatie in Libië na de val van, van Gaddafi. Uh, omdat de internationale gemeenschap ja, dan toch een, een, een betrouwbare... niet alleen gesprekspartner moet hebben... maar ook, ook dat er een brede consensus bestaat... over het legitieme karakter van de nieuwe politieke leiding... In in, in Libië. En daar zal dus nu de eerste aandacht naar uitgaan, nee. lijkt me. Ik, ik lees u een reactie voor van onze site. Daar heeft iemand uh, geschreven hoe geweldig dat trainen van leger- en veiligheidsdiensten uitpakt. Dat kunnen we nog dagelijks zien in Afghanistan en Irak. Ik snap niet waarom ja. dit soort thema's elke keer weer zo hoog op de agenda worden gezet. En evenmin door wie? Kunt u dat deze ja. schrijver eens uitleggen? Nou, ik begrijp wel die reactie, want hij heeft natuurlijk wel een punt... als die verwijst in dit verband naar de ontwikkelingen in, in, in Irak en Afghanistan. En we weten allemaal drommels goed wat hij daarmee bedoelt. Maar dat is nou precies ook de zorg voor de ontwikkelingen in, um, in, in Libië de komende dagen. Als er dus niet voldoende uh, mogelijkheden zijn om die openbare orde te bewaren... ja, dan is er een risico dat we weer terugvallen in dat scenario... zoals we dat in, in landen als, als, als Irak uh, hebben gezien. Dus vandaag... Maar mijn opmerking dat de eerste prioriteit wellicht er toch is om ervoor te zorgen dat die stabiliteit en de openbare orde in um, hmm. Libië bewaard moeten blijven. En op de langere termijn zal je daarvoor een instantie als de NAVO toch nodig hebben als het gaat om de wederopbouw van bijvoorbeeld het politieapparaat. Ja, maar u bent er niet voor om de NAVO daar nu met uh, bijvoorbeeld grondtroepen naar binnen te sturen uh, en, en, en die nee. zaak te, te begeleiden? Ja, nee, maar dat is echt niet aan de orde. Vergeet ook niet dat, dat, de Libië, dat, die, dat de rebellen in een vroeg stadium van het conflict in Libië... al hebben aangegeven dat ze, dat ze graag de steun inwinnen eh, krijgen van de NAVO... met name luchtsteun, en die hebben ze ook gehad... Um, maar dat ze er niet voor voelen dat de NAVO met, uh, met laarzen, met troepen op de grond uh, uh, in, in, in Libië aanwezig zou zijn. Nee. En dat geeft aan dat, dat we te maken hebben met een buitengewoon zelfverzekerde uh, uh, groepering uit de, uit de Libische samenleving. En dat is precies de reden waarom ik geloof dat, dat, dat, dat de internationale gemeenschap ook, ook uitdrukkelijk moet aangeven... dat het aan de Libiërs zelf is om die leiding uh, op zich te nemen van het politieke en, uh, en economische noem ze weer het opbouwproces ja. in, in Libië. Um, ik, ik leg u de keuze net voor van Libië is voor het Westen belangrijker dan Syrië... en toen zei u volgens mij uh, nee. Maar wat, wat is eigenlijk ja. het belang voor ons, het Westen... dat het daar in Libië allemaal een beetje weer uh, koek en ei wordt? Nou, ja, kijk, het is in algemene zin natuurlijk altijd van belang voor de internationale gemeenschap dat er, dat er rust en orde heerst in, in, in, uh, in de wereld, zeg maar. En er is niemand mee. Uh, mee uh, ja, dat, de, de, de zaak is dat, dat die stabiliteit ertoe ook kan bijdragen dat Nederland, bijvoorbeeld, zoals Rosetta eigenlijk ook al aangaf, ja, gewoon zijn, zijn normale handelspraktijken kan blijven uitoefenen. En um, juist dat eigen belang van veel landen bij rust en stabiliteit, Bijvoorbeeld in de regio van het Midden-Oosten. Ja, brengt ook met zich mee toch een zekere morele verplichting. Om zich ook met de interne ontwikkelingen in en begin de komende maanden te gaan bezighouden. Ja. Ik zeg even tegen onze luisteraars, u valt af en toe een paar keer weg. Daar kunt u zelf helemaal niks aan doen, maar dat ligt aan de, de lijnverbinding waar we, waardoor wij praten. Uh, dus we gaan iemand, uh, zeg ik altijd, met een stofjas daarheen sturen om dat, te, om dat nog, nog beter te maken uh, op de fiets. Maar uh, u zegt dat nu, van rust en, en veiligheid in de wereld, dat is natuurlijk één. Maar de oliereserves spelen toch ook een belangrijke rol? Ja, natuurlijk, olie is ook van belang. En, en, en economische belangen spelen bij dit soort politieke conflicten natuurlijk ook altijd ook, ook altijd een rol. En het is, dat, het is evident dat een van de eerste prioriteiten, ook voor dat nieuwe bevind in Libië, zal zijn uh, ervoor te zorgen dat de olieproductie weer zo snel mogelijk uh, op, op orde komt, omdat dat ook een garantie biedt voor het uh, krijgen van, uh, van, van financiële inkomsten natuurlijk. Ja. Want daar zal, uh, laten we zeggen, de hulp van het Westen ook uit, uit moeten bestaan. Het trainen, het helpen van het opzetten van een nieuw rechtssysteem, heb ik al ergens gehoord zeggen. Ik geloof dat Rosenthal dat zei, hè, want daar zijn wij goed in als Nederland bijvoorbeeld. Um, maar laten we zeggen, Libië is, heeft, heeft veel olie. Uh, ik geloof ook een enorme goudvoorraad. Hè. Um, dus hebben ze onze hulp op andere vlakken wel nodig eigenlijk? Ja, kijk, je, je moet, ik denk toch dat, je, dat we wat dat betreft... de situatie in, in Libië niet, niet mogen onderschatten. Libië heeft op geen enkele manier ook maar enige eh, ervaring... en enige traditie met democratische staatsvorming... of met, eh, met, met, met, met rechtvaardige juridische rechtsplegingen en dat soort zaken. Dus al die elementen die voor ons wel vanzelfsprekend zijn... Die moeten nu allemaal onder de huidige omstandigheden... van de grond af worden opgebouwd. En dat betekent dus dat er een enorme claim wordt gelegd op alle hulpbronnen waar um, uh, Libië op dit moment over beschikt... inclusief eigen mankracht, maar ze zullen dat nooit alleen kunnen. En daarom is die hulp van de buitenwereld een een, wat mij betreft een absolute voorwaarde... om uh, ja, de, de kans optim te optimaliseren dat Libië er zo snel mogelijk weer bovenop komt. Er is in de Kamer een tijdje terug een D66-motie aangenomen. Uh, die spreekt uit dat Nederland ook betrokken moet blijven bij Libië... ook uh, na de val van, uh, van uh, Gaddafi, zeg maar... Uh, D66 heeft nu ook gereageerd en zegt ook ja uh, tegen Rosenthal, de minister... Uh, kijk ook vooral naar de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga. Daar ligt in feite de ja. eerste rol om mee te gaan werken. Bent u het daarmee eens? No nou, oh, daar kan ik me wel in vinden, ja. Want um, uh, uh, ik, ben, ik vind ook te maken met een gevoelige regio, met een gevoelig land... waar politieke belangen al snel tot, uh, tot grote spanning kunnen, kunnen oplopen. En wat dat betreft is enige distantie van het Westen ook wel gewenst. En dat zie je ook, dat is ook gebeurd in de afgelopen maanden... ook bij de militaire acties en ondanks de prominente rol van de NAVO bij, uh, bij de opstand... waar het zijn bijvoorbeeld de Arabische landen zelf geweest... In, via de Afrikaanse Unie en de Arabische die destijds heel nadrukkelijk gepleit hebben... bijvoorbeeld voor het instanden van die no-fly-zone... die dan tenslotte door de NAVO is uh, ten uitvoer gelegd. En, en uh, om exact dezelfde reden denk ik dat het van belang is... en ook het Westen erkent dat... dat die landen uit de onmiddellijke omgeving in de regio... dat die actief betrokken worden bij de wederopbouw... van dit, dit, dit, dit hulpproces in, um, in uh, Libië. Ja. Goed, We praten nu in feite over de val van, uh, van Gaddafi. Uh, maar goed, zelf hebben we, is hij nog niet gevonden. We horen trouwens net in het nieuws ook nog weer beschietingen rond dat hotel... waar die journalisten zitten. Dat wordt dan weer verdedigd door ja, pro kaddafi mensen ja. Helemaal klaar is het nog helemaal niet natuurlijk daar. En u zei, u zei net heel stellig van vandaag of morgen nee, wordt hij wel is... gepakt. Ja, omdat ik, omdat, ik, omdat ik maar twee keuzes had. Ja, ja of nee. Ja. Maar, ja, nee. Maar ik geloof zeker dat... Kijk, niemand weet hoe lang deze fase duurt. Maar het is onvermijdelijk wat mij betreft... dat op enig moment Gaddafi gepakt wordt. Het mis die... Hè, maar dat ook dat weten we niet eens zeker. Natuurlijk nog in, in dat gebied aanwezig is. Ja, ja. En, ja, anders moeten we natuurlijk afwachten. Dan begeven we ons in speculaties over... waar die eventueel zou kunnen worden, onderdak zou kunnen krijgen... in landen als Zimbabwe, ja. Zuid-Afrika of, of Venezuela. Ja. Goed, nou we gaan dat zien inderdaad. U blijft u meeluisteren, want we gaan naar onze bellers. En dan kom ik straks graag bij u terug om de reacties even ja. door te nemen. We gaan de site nog maar een keer verversen. Dan zien we echt de laatste stand van zaken. Er is nu door bijna 1100 mensen gestemd. 36% is het eens met de stelling, 64% is het oneens. Op de stelling dus het Westen moet een actieve rol krijgen in het nieuwe Libië. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met uh, mijn hier. Ik heb even gereageerd omdat ik er eigenlijk een beetje uh, misselijk word van waar wij nu in wezen bezig zijn. Heel Europa staat in brand. We zitten midden in een crisis. Er zijn bedrijven die vallen uit Bos hier onder de open, in de Banken doen niet mee met het bedrijfsleven. Frankrijk die gaat minder. Italië staat op onvallen. Spanje staat op onvallen, België heeft geen regering. Het is één grote klizzorg in dit land hier op dit moment. En dan, denk ik, dan gaan we praten over we mee moeten helpen. Wat weer heel veel geld gekost om mensen die gewoon niet weten waar ze mee bezig zijn, ik begrijp er helemaal niks van. Nou ja, u hebt het net gehoord, het is een veiligheidskwestie uh, natuurlijk ook. Het ligt, ligt dicht bij Europa, ook natuurlijk, Libië. Maar laten we eerst onze eigen broek met je gaan in dit land. Ja, u... We gaan geen, geen pvv aanhangen, maar we hebben nog zoveel dingen te doen... en er is zoveel alleen en zoveel armoede ja. nog in dit land hier... wat er niet gestoken wordt. Ja. Daag vallen er een bedrijf om. Niemand die, die steekt daar hand voor uit. Nee. Ik heb er alles mee te maken. Dus ik we gaan we met z'n allen weer heel interessant ja. over doen. We, gaan met allen, we moeten weer zo nodig... Uh, de, de brave schooljongen zijn. U, uw, punt, hier, hier... uw punt is duidelijk. Goed zo, dan Dank goed. voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met de HZ Breda. Ja, ik ben er eigenlijk... Hallo? Hallo, zeg maar. Ja, euh, ik, euh, ik ben er eigenlijk al een voorstander van. Euh, ik ben er zover oneens met de vorige voorgesprek. We kunnen zowel allerlei crisissen in eigen land en andere Europese landen opknappen... maar tegelijkertijd ook euh, op een tactvolle en liefdevolle wijze... Uh, uh, Libië bijstaan. Ook en met de intentie om fouten zoals in Irak en Afghanistan te vermijden. Ik ben het de hoofdzaak wel eens met, uh, met de spreken aan tafel van u. Ja, het een hoeft dan onder niet uit te sluiten, zegt u. Stamper goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen, met uh, Ferdinand Hosenbuks. Dag. Zeg het maar, Ferdinand. Ik ben het totaal oneens met de stelling, Jurgen. En waarom? Kijk, men is nog niet af van Gaddafi. Die, die man loopt nog steeds rond, joh. En er heerst op dit moment totale anarchie... waarbij bijvoorbeeld gasten rondlopen met hun eigen agenda... en hun zaakjes zo snel mogelijk willen vereffenen. En er zal zich op den duur een strijd gaan ontwikkelen. Laten we dat niet vergeten tussen de clans en diverse stammen. En dit zal het Westen nooit kunnen oplossen, Jurgen. En dat zou altijd een probleem blijven. Dus laat het Westen zich maar rustig houden bij uw eigen zaken. Dankjewel, Stam.nl. Goedemiddag. Met uh, Ralf Margaand, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, ik ben het niet eens met de stelling dat het Westen zich uh, moet... Ik neem aan dat dat politiek bedoeld wordt, maar ik, als, ze, als ze zich daar wel mee moeten bemoeien, dan sta ik wel 100% achter. Dan zijn dat de oliemaatschappijen. BP, de uh, Shell, laat ik het andersom doen. Ook de Spanjaarden en Italianen. Kijk, daar gaat het er eigenlijk om. En laten we nou er geen doekjes om winnen. Het gaat gewoon om de uitstekende olie die Libië heeft. Mm -hmm. het, het gaat om een bevolking, dun bevolkt land, met, met ongeveer 5 miljoen inwoners. Dus dat kan echt het probleem niet zitten dat dat voor ons van belang is. Het gaat gewoon om de, gewoon om de goede kwaliteit olie. En die hebben ze. En 85% van de olieuitvoer die ging naar Europa hè, voordat die crisis uitbrak daar. Uh, als straks meneer uh, Gaddafi de, de, het loodje legt, want dat zal ook wel gebeuren... dan, dan, dan moet die snel, die, olie, die olieproductie die moet dan weer op gang komen. En dat is voor ons van belang. En we moeten ons verder helemaal niet bemoeien met de binnenlandse aangelegenheid. Dat doen ze zelf maar. Ze, zijn, ze hebben ook niet een traditie van democratie. Ze zijn in het hm. verleden uh, bezet geweest door de Venetiërs, de, de Romeinen. Ja, maar, maar even juist voor die olie. Hè. Uh, als het daar, uh, laten we zeggen, die ene, ene bellen zijn net, uh, het is daar één grote anarchie. Als dat zo blijft, dan, dan blijft dat dus voor ons ook een risico met die olie. Ik bedoel, je kan ook meehelpen om het daar een beetje te ordenen. En dan, dan heb je dus het bijkomende voordeel dat je dan weer van die olie gebruik kan maken. De bevolking, daar is over het algemeen. Er zit een grote groep goed opgeleide mensen. Dat daar is hier over het algemeen iedereen het wel mee eens. Dat, dat met deze mensen is echt zaken te doen. En als, het nogmaals, als, het, als die olieproductie op gang komt, dan is dat voor ons goed... maar het is voor de mensen zelf ook goed. Libië kan in principe kan het, uh, een rijk land zijn. Mm -hmm. Dat was het meer of meer ook. Het heeft de grootste olievoorraden uh, ja. van het continent. en dat kunnen, dat, Nogmaals, het heeft de potentie om een rijk land te kunnen zijn. Ja. U zegt, uh, wat betreft die olie moeten we het zeker in de gaten houden... en, en waar nodig meehelpen, maar uh, ja. verder wegblijven daar. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik uh, ben Bart in Amsterdam. Uh, wat ik, ik, ik sluit me aan bij de vorige spreken. Het, het gaat inderdaad om olie. Het is een klein landje. Ik vind dat dit een onwaarschijnlijke hype is. Uh, het Westen heeft een, een totale uh, uh, ja, uh, ooglipen op. Want er zijn in de wereld veel grotere problemen op dit moment. Terwijl wij nu spreken gaan uh, drie kinderen sterven aan, uh, aan honger. Er wordt gesproken over, over een aantal mensen die uh, door dat regime worden, worden doodgeschoten. En per dag zijn 10.000 mensen, elke bom die op uh, dat land wordt gegooid... Daar kun je het voedselpakket voor andere ja. landen. Het is een volkomen hype. Het is werkelijk ja. nonsens. Dat er zoveel uh, over dat land wordt uh, gezegd. Het is een volkomen onbelangrijk land. Wat gewoon er gewoon echt nergens nou ja. over gaat. Onbelangrijk land. U hebt net ook met de met andere luisteraars vast kunnen stellen. Dat, dat, dat er een enorme olievoorraad bijvoorbeeld. Dus zo onbelangrijk is het land ook weer niet natuurlijk voor, voor de rest van de wereld. Dat, dat is helemaal niet waar, want Saudi-Arabië heeft veel meer olie. Uh, ja, hey, oké, okay, maar goed, uh, dat is, bedoel, er zijn toch meer landen die olie hebben? Ja, daarom zeg ik ook, uh, het, is een, het is gewoon een klein landje, het is een klein eilandje. Het is een onwaarschijnlijke hype gewoon, die door mm. iedereen totaal wordt opgeblazen gewoon. En, ja. Ga kijken naar de vluchtelingen in de wat 5000 kilometer ja. zuiden daarvan. Ja, hebben, we, hebben we ook een aantal uitzendingen trouwens over gemaakt? En, en dat probleem komt ook zeker af en toe aan de orde. Maar uh, ja, goed, we hebben het hier nu even over. Het Westen moet een actieve rol krijgen in het nieuwe Libië. Dat is de stelling. Uh, bent u het daarmee eens of oneens? Dat is de vraag. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, je met de Toussaint. Ik wil wat dichter bij de stelling blijven. Uh, wij moeten er helpen met de opbouw. We hebben het daar ook in de puin gegooid voor een deel. Dus we moeten ook weer helpen opbouwen, maar dan wel onder de leiding daar van die mensen. Ja, u zegt van we houden een verantwoordelijkheid omdat we ook bij die acties betrokken waren. Maar dan zou dus het voortouw moeten worden genomen bijvoorbeeld door die, die overgangsraad. Ja hoor, ja. maar da laten we alsjeblieft die olie eens een keer buiten beschouwing laten. Er zijn zoveel mensen die daar ook fysiek lijden. Het is niet te geloven. En ze beginnen allemaal over olie en allerlei andere verschijnselen. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stampen. Goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Ik Jos. Dag. Zeg het maar. Oh, uit hem vreed. Nou weet u wat ik vind? Dat we eens een keer met de neus in eigen land moeten blijven. Mensen, wij, Nederland, moeten overal, eeuwig en altijd met de neus vooruit slaan. Laten we eens aan onze eigen mensen denken. Ja, u... En dat doe ik. En daarvoor moeten we oorlog maken. Waarvoor moeten wij ruzies maken? Wat hebben wij daarmee te maken? Laten we nog eens een keer aan onszelf denken. Ja. Nou, dat was mijn antwoord. Nou, dat is kort maar krachtig. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja. Ja. Ja, nou, ik ben het uh, helemaal eens met de vorige beller. Laat ze daar maar uitzoeken. Laat eerst eens zorgen dat ze hier in dit, dit land de zaak eens op orde krijgen. Ja, ja oké. Okay. Nou, die had, die hadden we al een, een keer gehoord. Hebt u daar nog iets aan toe te voegen? Dat dit één groot frotland is, ja. En dat je je daar niet mee moet bemoeien. Nee, duidelijk wel. Dank u wel. al goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Zeg hem maar. Ja, nou, uh, wij... Ja, ik ben er. Ja. Helemaal geen bemoeienissen mee met die bier, want die olieboeren uh, die verderop zitten, die hoor je niet. En die, die hebben miljarden genoeg om dat weer een beetje op orde te krijgen. En de olie die daar, nou, dat, dat beetje, dat, uh, dat emmertje vol, die, die moet je toch betalen. Dus uh, wat? Wat scheelt het niks? Het is vetzaak, broekzaak, dus en alles wat daarin besteed wordt, is weggegooid geld. Ja. De, de en... eerste spreker die sprak weer heel bijzonder aan, en de twee vorigen, ja, de tweede ook, dus uh, dat is duidelijk. Uh, laat ze in een sop gaan koken, eh, maar ja, dus. dank u wel voor het bellen, meneer. Okay, Dag. Uh, snel terug naar Dick Leurdijk, die heeft meegeluisterd. Ja, dat zijn toch ook geluiden die we horen. Mensen zeggen: Van uh, uh, waarom, waarom? Uh, laat het gewoon hier in eigen land uh, oplossen, en, uh, en laat ze nou ja, deze meneer zegt zelfs letterlijk: Laat ze in een sop gaan koken. Wat zegt u dan? ja, ja, ik, ik schrik ook wel van de uitslag dat 64% het oneens is met die stelling... en is inderdaad van, van de meerderheid van, van bellers. Ja, mijn antwoord daarop is toch, denk ik, dat we, dat we geen keuze hebben. We zullen natuurlijk hard moeten werken aan het oplossen van de crisis in Nederland. Dat daar veel sceptisch over bestaat, dat begrijp ik ook heel goed. Maar tegelijkertijd kunnen wij onze ogen ook niet sluiten... voor de ontwikkelingen elders in de wereld. En dat is een enorm dilemma. Dat betekent dus dat je politiek allerlei belangen tegen elkaar moet gaan afwegen. Ja, en dat vertaalt zich in deze discussie. Maar blijkbaar is het ook zo dat mensen toch niet helemaal die link leggen uh, direct. Hè? Zelfs als het over die olie gaat niet. Uh, van, van als daar het uh, rommel is en, en, en mis en onveilig... dat dat ook op ons uh, uiteindelijk afstraalt. Dat, dat ja. is blijkbaar moeilijk kijk... om, dat, om dat mensen duidelijk te maken. Daar zit ook een merkwaardig element in, want ik hoor een aantal mensen roepen van het gaat om de olie. Nou, als dat het enige antwoord was, dan zou ik zeggen, waarom heeft deze crisis in Libië dan zo lang geduurd? En waarom is er van de kant van de NAVO zo buitengewoon terughoudend opgetreden al die maanden? Waarom heeft men niet doeltreffender opgetreden, zodanig dat, dat die actie in veel kortere tijd had kunnen plaatsvinden en, en Gaddafi veel eerder van het politieke toneel verdwenen was? Daar zijn redenen voor. Er is van de kant van de NAVO, politiek gezien, buitengrond terughoudend gerealiseerd reageert op de ontwikkelingen in Libië. De Amerikanen hebben wat dat betreft zelfs het voortouw genomen. Mede ook... Onder verwijzing naar de, naar de problemen in eigen land. Naar de, onder verwijzing naar de economische eigen land, ja, notabene. Ja, ja. He, En het is dus ook gezegd, ja, het is toch vooral ook een probleem van de achtertuin van de, van, van de Europeanen. We moeten toch ook denken aan mogelijke uh, stromen vluchtelingen vanuit Libië in de richting van, uh, van West-Europa. Dat hebben we al in een eerder stadium van dit conflict gezien. En dat kan zomaar weer terugkomen, zodra bijvoorbeeld de chaos in, in Libië volledig uitbreekt, ja. om maar eens wat te noemen. Ja. Dus in die zin is het wel, zegt u ook wel degelijk een. Uh, nuttig om, om daarbij betrokken te blijven, bij, bij wat hierna komt. Nog één ding ik daarover... Ik denk dat we geen keuze hebben. Nee. Nog één ding daarover, want er heerst nu al een soort van anarchie natuurlijk. Die, die opstandelingen zijn doorgedrongen tot Tripoli nu, maar er wordt daar over en weer nog geschoten. Je weet niet wie bij wie ja. hoort. Um, ja, ja hoe, hoe snel kan zoiets gaan eigenlijk, dat het, dat het een beetje normaal gaat worden? Nou, ik denk dat het toch beslissend is het moment waarop duidelijk wordt dat Gaddafi um, uh, uh, opgepakt is. En nou is het tragiek van dit moment dat we niet weten of die zich nou in Libië bevindt, en met name in Tripoli of, of uh, buiten Libië. En zolang we dat niet weten zal deze chaos wat mij betreft uh, ongetwijfeld voortduren. Dat is ook een, dat is een groot probleem. Dus er is ook voor de, voor de opstandelingen en voor de Nationale Overgangsraad één grote prioriteit op dit moment. Zorgen voor dat je zo snel mogelijk, mogelijk daar. Krijgt over de positie van ja. uh, van Gaddafi. En kan laten zien dat je hem hebt, waardoor je zijn aanhangers kan laten zien. Van, nou jongens, nu is het echt over en uit. Ja. En, en dat hij dan ook. Dan uh... is het afgelopen. Precies, dan ja. is het afgelopen en dan, dan treden we een nieuwe fase in. In de ontwikkeling van Libië maken we een compleet nieuw begin. En bij dat nieuwe begin zullen we zelf de politieke leiding van de ontwikkelingen in handen willen nemen. Want dat heb ik ook al eerder duidelijk gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat de Libiërs wat dat betreft zich goed voorbereid ja. hebben op ja. de ontwikkeling. Via de instelling van die Nationale Overgangsraad. Er liggen ook al documenten op tafel. Ja. Ik begreep een document van 17... Zeven... 30 pagina's verenigingen. Allerlei initiatieven zijn aangegeven. verdere politieke ontwikkeling. Meneer Leurdijk, ik, ik ga u onderbreken. Want u valt inderdaad een paar keer weg. Daar kunt u zelf helemaal niks aan doen. Uh, dat komt door die lijn. Ik dank u voor uw bijdrage aan Stam.nl. Dick Leurdijk was dat. Ja, dat uh, de percentage is nog even: 36% eens, 64% oneens. En er is door bijna 1200 mensen gestemd. Jeroen. Jurgen, hoe kan ik mijn eetgedrag blijvend veranderen? Daar gaan we het over hebben. Vandaag is het boek Smart Size Me uitgekomen. Niet het zoveelste dieetboek, maar het komt uit de wetenschappelijke hoek vanaf de universiteit. Oké, okay, gaan we zometeen meer over horen in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Ontdek de vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl. DA pakt weer flink uit deze week. Met twee pakken pempersluiers voor maar 14,99. Kom dus snel naar DA en pak dat voordeel. Dit is radio 1.